Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politiemedewerker die vorige week in Parijs vier collega's doodstak, had een USB-stick met persoonlijke gegevens van agenten, meldt de Franse krant Le Parisien. Op de stick zouden ook propagandavideo's van IS staan. De man was tien jaar geleden moslim geworden en onderhield contacten met extremisten. Hij werd na zijn daad door politiekogels gedood. De usb stick die in zijn huis werd gevonden zou informatie bevatten over tientallen politiemedewerkers. Het is niet bekend of hij die informatie heeft gedeeld. Het Centraal Justitieel Incassobureau treft steeds vaker een betalingsregeling met mensen die boetes hebben openstaan. In een jaar tijd is het aantal betalingsregelingen gestegen van 165.000 naar 196.000, schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Hij zegt dat boete alerter zijn op signalen dat mensen in de schulden zitten. De wegblokkades van klimaatactivisten in Amsterdam zijn voorbij. De politie hield in totaal 90 mensen aan. Meer dan de helft daarvan is naar huis gestuurd met een boete. Zo'n 30 actievoerders zitten nog vast. De politie is de hele dag bezig geweest met het weghalen... van honderden betogers die de stadhouderskade blokkeerden. Het OM heeft de naam en foto naar buiten gebracht... van de TBS'er die vrijdag ontsnapte tijdens een begeleid verlof. Het gaat om de 40-jarige zedendelinquent Ronald van Zwam... Na zijn ontsnapping werden alle verloven in de Nijmeegse pompenkliniek tijdelijk ingetrokken. Vanaf woensdag mogen TBS'ers weer met verlof, maar wel met dubbele begeleiding. De Nederlandse mannenturnploeg gaat niet naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De turners hadden vanavond in de kwalificatieronde van het WK in Stuttgart in de top 12 moeten eindigen. Maar dat lukte niet. Bart Durlo wist zich wel individueel te plaatsen voor de meerkamp in Tokio. Het weer. Vanuit het westen trekt de regen over het land. De minima liggen vannacht rond de 10 graden. Pas morgenochtend trekt de regen weg. Later op de dag opnieuw kans op een bui. En het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment staan er geen files. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel, namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, -M -M. ritme van ZFM. -M -M. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders While chasing the clouds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 Day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 Gestapen!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 some time to bring it back around make moves like whoa, whoa, whoa till the sun comes up and I can't go slow till I'm had the scene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 Ja. Didn't think I let it in my eyes I like get excited, dream the radio playing songs That I have never heard, I don't know what to say Als er afscheid van mijn resten wordt genomen Ik hoop tenminste dat de vrienden die ik ken Ook inderdaad die laatste keer nog willen komen En dat ik ook voldoende stof heb nagelaten Voor wat verhalen die je glimlachend vertelt En dat je toch met liefde over me kunt praten al heb ik jullie soms dan ook teleurgesteld. Dit is een liedje voor de aula bij mijn kist. Voordat ik weggedragen word door de posten En voor de koffie en de cake wordt opgedist. Het is bedoeld om wie er achter blijft te troosten. Nou ja, je mag natuurlijk best een traantje laten. Dat vind ik ergens ook wel weer een compliment Maar niet te lang dan, want je weet dat zal niet paten Wie overleden is, die blijft dat tot het eind Dit is een liedje voor het feest dat achteraf nog Wordt gevierd door alle vrienden en vriendinnen Die nog wat aarde en wat bloemen op mijn graf hebben gestrooid en daarna kan het feest beginnen. Dus vul de glazen en bespreek mijn fouten wild. Denk aan me terug met wat voor tederingen deed. Mijn laatste feest, dus lach en dans hoeveel je wilt. Een maffidee, jouw feest waaraan je zelf niet meedoet. Dit is een liedje voor wanneer ik ben vergaan.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 zo